Freddy van met het NOS Journaal. In december wordt begonnen met het testen van ebola-vaccins in West-Afrika. En dat is een maand eerder dan verwacht. Halverwege volgend jaar moeten er al honderdduizenden vaccins beschikbaar zijn. En aan het eind van het jaar miljoenen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste test draaien ook artsen en verpleegkundigen mee die in de besmette gebieden werken. Normaal gesproken duurt het jaren om een vaccin te maken en te testen.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 De korpsleiding legt een zaak voor aan het Openbaar Ministerie van een agent die op zijn privé Facebookpagina moslims een langzame dood toewenste. Volgens Nu.nl stond op de pagina van de agent en docent bij de politie regio Rotterdam-Rijmond. Ik ben helemaal klaar met die k-islamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Tegen nu.nl heeft de agent gezegd dat hij heel veel spijt heeft. Hij zou de opmerking hebben geplaatst nadat hij een video had gezien waarin een vrouw werd gestenigd. Nederland heeft een grote achterstand in de aanpak van illegale dierenhandel. De directeur van Stichting AAP zei in het NOS Radio 1-journaal dat er een enorme kennisachterstand is. Er zijn signalen dat er in Nederland op bestelling dieren worden ontvreemd. Vorige maand werden zo'n 30 zeldzame vogels geroofd uit vogelpark Avifauna. En in januari haalden dieven een hele apenfamilie uit de apenheul. Het weer... Vannacht blijft het wisselvallig bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend regenachtig. In de loop van de dag trekt die regen weg. En smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Shoot. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het!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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt twee springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien als u wilt. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, Adjee, het ga je goed.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 Yeah. never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 Shake, shake, yeah, yeah. Cause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 Yeah. to do.